7 uur. Winfried Maaiens. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen allemaal. Amerika wil importheffingen gaan opleggen voor buitenland staal en aluminium. En dat zou grote gevolgen hebben ook voor Nederland. En er wordt steeds meer groene energie opgewekt. U hoort het in een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Staats. De productie van duurzame energie is afgelopen jaar met 10% toegenomen. En daardoor is tegenwoordig 1 zevende van de elektriciteit in Nederland groen... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Windenergie is de grootste duurzame energiebron in Nederland. En daarnaast was er het afgelopen jaar een flinke stijging... van de productie van zonne-energie. Dat komt onder meer doordat er meer huizen met zonnepanelen zijn. De Verenigde Staten zijn van plan voor 50 miljoen dollar aan anti-tankwapens te verkopen aan Oekraïne. Het gaat om javelin-raketten en de bijbehorende lanceersystemen. De deal moet nog worden goedgekeurd door het congres, maar daar worden geen grote bezwaren verwacht. Volgens de Amerikanen zijn de wapens bedoeld voor zelfverdediging. Ze worden waarschijnlijk in het voorjaar geleverd. Met de raketten kan een team van één of twee militairen een tank uitschakelen en de raketten zoeken automatisch hun doel. Na een jarenlange daling zijn vorig jaar weer meer fietsen verkocht. Bijna 960.000 in totaal. Het zijn er nog lang niet zoveel als tien jaar geleden. Toen er ruim 1,4 miljoen verkocht werden. De betere verkopen zijn deels te danken aan de e-bike. Die worden steeds belangrijker. Blijkt uit verkoopcijfers van BOVAG en de RAI. Van de 23 miljoen fietsen die er in Nederland rondrijden. zijn er bijna 2 miljoen elektrisch. De Filipijnse president Duterte heeft politiemensen en militairen bevolen... om niet mee te werken aan een eventueel internationaal onderzoek... naar zijn drugsoorlog. Het internationaal strafhof is al een voorbereidend onderzoek gestart... naar de bloedige antidrugscampagne in de Filipijnen. Politiemensen en militairen hebben in nog geen twee jaar tijd... duizenden drugsverdachten gedood. Sommigen werden standrechtelijk geëxecuteerd. En de voorzitter van het Europees Parlement wil premier van Italië worden. Antonio Tajani is een partijgenoot van Silvio Berlusconi... die zelf geen premier mag worden. En daarom had Berlusconi gevraagd om namens zijn partij Forza Italia... het kabinet te leiden mocht hij de verkiezingen winnen. De Italiaanse parlementsverkiezingen zijn zondag... en volgens de laatste peilingen van afgelopen zondag... is de kans groot dat Forza Italia de premier mag leveren. Het weer, het wordt opnieuw een koude dag, vooral in het noordoosten van het land. De zon is er vanochtend wel, maar geleidelijk neemt de bewolking toe... en aan het einde van de middag kan er in het zuiden sneeuw vallen. De temperatuur ligt rond het vriespunt, maar voelt door de wind kouder aan. Verkeersinformatie van de ANWB, Wijnand Zwaan. Ja, het valt nu nog mee op de weg op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Staat 2 kilometer vielen bij Hoogmade met zo'n 10 minuten vertraging. En bij Breda loopt het verkeer vast op de A58 vanuit Bergen op Zoom. Er staat tussen knopend Prinsveel en knopend sint Annabos 7 kilometer met een half uur extra reistijd. Er staat daar een kapotte vrachtwagen stil en die blokkeert de rechte rijstrook.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 Hoe het gebracht wordt, gelukkig wel. Trouw. Al 75 jaar, een ander geluid. Lees Trouw nu 7 weken voor 5 euro. Ga voor de actievoorwaarden naar trouw.nl slash 75 jaar. Het NOS Radio 1-journaal. President Trump maakte gisteravond bekend hoge heffingen in te voeren... op staal en aluminium dat uit het buitenland komt. Het feit is dat we niet en we niet op staal wil hij 25 heffen en op aluminium 10 Trump hoopt met die waardregel de Amerikaanse staalindustrie... een impuls te geven. En die heeft namelijk last van hevige concurrentie van met name China... Maar de maatregel heeft gevolgen voor veel meer landen... met een grote staalindustrie, zoals Canada en Duitsland. En dat raakte ook Nederlandse staal- en aluminiumproducenten. Seekort Lahiri is directeur van de VNMI. Dat is de Vereniging voor de Metaalindustrie hier. Uh, meneer uh, Lahiri, goedemorgen. Goedemorgen. Zag u dit aankomen eigenlijk? Uh, ja, ja, vooropgesteld. We zijn voor een vrije wereldhandel. Uh, maar we zagen het inderdaad uh, aankomen. Het was geen verrassing. Het is zo dat begin 2017 de Amerikaanse regering onderzoek start... om mogelijk staal en aluminium te beknotten ja. vanwege nationale veiligheid. En we hebben toen al geprobeerd onze invloed uit te oefenen. Onder andere via gesprekken in Washington, via onze ambassadeur daar. Wanneer was dat? Sorry, want ik hoor het jaartal even niet. Uh, 2017. Okay, dus jaar, ja. Ongeveer een jaar geleden is, ja. uh, is het onderzoek al gestart door de Amerikaanse regering. En hoeveel staal en aluminium exporteren wij eigenlijk naar de VS? Uh, nou, Ik kan wel even de percentages uh, noemen. Uh, laat het duidelijk zijn: het overgrote deel van onze export, uh, 80%, uh, gaat uh, richting de EU. Mm -hmm. En ongeveer zo'n uh, 6% van ons ijzer en staal en 2% van ons aluminium gaat uh, richting de Verenigde Staten. Oké. Okay. Uh, ik, ik begreep dat het wel een uh, groeimarkt is, hè? Dat, het, dat er een groei yes. in zat. Klopt. Um, het is een belangrijke groeimarkt voor ons en ook de belangrijkste markt buiten de EU. Ja. Uh, dus Trump had wel gelijk dat de concurrentie vanuit het buitenland hevig is? Nou ja, nee, niet zozeer in die zin vanuit, vanuit onze markt. maar wellicht wel vanuit andere uh, blokken, hè, zoals uh, China. Ja, ja, hij heeft het over die dumpprijzen vanuit China. Hè, als het dan over aluminium en staal gaat. Uh, maar wat, toch, hè, 7% dan, zeg, dan klinkt het als, nou het is maar een klein deel. Maar ja. wat betekent het voor de Nederlandse staal- en aluminiumproducenten? Nou, enerzijds is dus die export uh, naar, uh, naar de Verenigde Staten die uh, beknopt gaat worden. Dat is uh, op korte termijn eigenlijk onze vrees. En anderzijds, en dat is meer op de langere termijn, uh, uh, Trump uh, uh, gaat dit nu... Uh, waarschijnlijk doen, hè? volgende week. Dat is aangekondigd. Uh, maar de gevolgen daarvan is, uh, kunnen leiden tot een handelsoorlog. Hè? Dus de reactie van de EU en China uh, is met name wat te vrezen. Uh, dus als, als dat gaat gebeuren, dan uh, zou dat leiden tot uh, hogere... Uh, uh... Prijzen van grondstoffen voor ons. Ja, oké. Okay, want de Europese Unie heeft al gereageerd. Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie... ...noemt het een schaamteloze interventie... ...en belooft met tegenmaatregelen te komen. Ja. Um, dus hier was u bang voor? Hier, hier zijn wij bang voor, inderdaad. Want als je eenmaal um, in zo'n handelsoorlog zit... ...dan is het heel moeilijk om daar weer uit te komen. Dus uh, we hopen in ieder geval dat ja, van zowel de handelsblokken de EU... China, als ook in de Verenigde Staten, men toch het hoofd enigszins koel uh, uh, cool kan houden, zogezegd. Uh, zodat wij uh, gewoon kunnen doen waar we goed in zijn, namelijk uh, goede producten maken en ook groeien in andere markten, waaronder de VS. Ja, dan hebben wij er dan als klein uh, handelslandje er meer last van dan die grote landen, zoals China, als zij uh, recht tegenover uh, Amerika gaan staan. Nou, kijk, enerzijds, de Verenigde Staten uh, uh, is al een, een goede markt, een belangrijke markt. Wellicht dat voor andere landen de Verenigde Staten een grotere exportmarkt uh, vormen. Maar het is voor ons veel belangrijker, aangezien wij toch een klein, een klein land zijn, hè, zoals u zegt, uh, groot in daden. Uh, is, wij zijn uh, importafhankelijk voor onze grondstoffen. En daar zien we met name uh, de problematiek uh, uh, opdoemen. Uh, wanneer een handelsoorlog ontstaat... dan uh, gaan wellicht dus die prijzen van onze grondstoffen omhoog. Het is dus afwachten met welke maatregelen China... en ook de Europese Unie gaan uh, reageren. Zeker Lahiri, dank u wel. Graag gedaan. Dan Catalonië. De afgezette regiopresident Carles Puigdemont... is niet langer verkiesbaar om opnieuw de baas in Catalonië te worden. Dat zei hij gisteren in een videoboodschap vanuit Brussel. Dat zei hij dus gisteren, eh, correspondent Rob Zoutberg in Madrid. Rob, eh, dit zat er een beetje aan te komen... Ja, Poetsenmond had langzamerhand geen keus meer. Je weet, Wimfried, hij probeerde via Skype een benoeming voor elkaar te krijgen. Een soort regiopresident op afstand te worden. Nou, dat is hier geblokkeerd door justitie. Separatistische partijen, niet al die separatistische partijen in Catalonië... zagen het uiteindelijk zitten. En Poetsenmond weet ook dat als hij terugkeert naar Spanje... dat hij onmiddellijk wordt gearresteerd. Dus uiteindelijk hoor je hem dan toch gisteren water bij de wijn doen... en je hoort hem zeggen, ik doe tijdelijk, met een nadruk op tijdelijk, een stap opzij. Ja. Vleugellamp dus... Ja, nou, het is in ieder geval ook dat is interessant eh, ook hoe de Spaanse regering het hier uitlegt. Eh, we hoorden gisteren ook de vicepremier onmiddellijk zeggen. Poets de Mond ziet nu wel in dat hij geen regio-president kan worden. Catalonië heeft een president nodig die in staat is om te regeren. En ja, heeft deze stap opzij van, van Poets de Mond is voor de Spaanse regering echt een overwinning. Want ze hebben dit echt geprobeerd te blokkeren. Mm -hmm. Hij zegt in diezelfde videoboodschap dat hij het stokje wil overdragen aan Jordi Sanchez, die zou dan het regiobestuur moeten gaan leiden. Ja. Wie is die Sanchez? Nou, In de eerste plaats is het nummer twee van de partij van Poets de Mond. Het is ook een hele goede vriend van hem. Een fanatieke separatist die afkomstig hier is uit een Catalaanse burgerbeweging. Sterk strijdend dus voor die afscheiding van Catalonië. Maar er doemt zich ook meteen een levensgroot probleem op. Want diezelfde Santjes zit hier ook al vier maanden vast voor het organiseren van dat referendum van 1 oktober. En dat is meteen ook een levensgroot probleem erbij. In plaats van dat het er een oplost. Want uh, zijn figuur, dat hoor we gisteren de regering. Ook zeggen, is gewoon onaanvaardbaar. Zij, je kan niet iemand daar gaan benoemen die belast is door justitie. Hij zit weliswaar in voorarrest, maar er komt een rechtszaak aan. Dus die man, die, die, die kan daar helemaal niet aantreden. Dus probleem opgelost? Nee, een probleem erbij, zou je bijna zeggen. Ja, is er nogal steun voor de separatisten? Nou, nou ja, het is wel interessant om te zien hoe de steun voor die separatisten de afgelopen tijd naar beneden is geduikeld. Die was ongeveer rond 50%, 50-50. Is nu teruggezakt naar 40%. Uh, het is ook interessant om te zien hoe dit weekend voor het eerst aanhangers van Tabardnia de straat op gaan. Dat begon als een grap om Tarragona en Barcelona vooral bij Spanje te houden, van mensen die er genoeg van hebben. Maar het wordt een steeds luider protest. Het wordt. wordt Interessant om naar te kijken, omdat het een steeds luider protest wordt van Catalanen. die ook echt doodmoe zijn van de ja. Wat gaat Poetsenmond nu eigenlijk doen? Want laat hij het Catalaanse project dan helemaal uit zijn handen vallen. Ja, wat, wat brengt de toekomst voor hem nog? Nou ja, goed. Het was een beetje verrassend om te horen. Hè. Daar zat nog een ander stukje nieuws in gisteravond in, in zijn toespraak, hoe Poets de Mond aankondigde om een uh, adviesraad van de republiek op te richten. Dat kennen we nog niet. Uh, dat zou een adviesraad zijn die onderdeel wordt van het Catalaanse regiobestuur. Een adviesraad in het buitenland, gevestigd in Brussel. En Puigdemont uiteraard stelt zichzelf voor om daarvan de baas te worden. Maar goed, het is ook wel duidelijk. Hij vecht natuurlijk voor zijn eigen politieke overleven, ja. maar let wel toch even helemaal terug naar het begin. Hij zei gisteren alleen tijdelijk een stap opzij te doen. En dat soort uitspraken moet je bij Poets de mond altijd letterlijk nemen. Rob Zoutweg, tot zover in Madrid. NOS Radio Journal. Nog even terug naar gisteravond. Wat was er op radio en tv?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 Uh, twee, drie mensen voorbij gesleed. En dat was best wel knap voor mij. Omdat ik heb nog nooit van ze gewonnen in wedstrijden, in trainingen. Dus dat was best wel, best wel cool. Best wel gaaf dat dat lukte. Ik gaf toch wel een stuk confidence. Mm -hmm. Ik hoopte dat ik dat kon laten zien of dat dat lukte. Helaas niet. Maar dat is oké. Okay. Want het gaat om de ervaring en dat is gelukt. En ja, over vier jaar pak ik ze allemaal. Ja. Alexander Pechtold was de gast in RTL Late Night. Hij was onlangs op Sint Maarten. En zag daar dat nog niet alle orkaanschade is hersteld. Je ziet het strand alweer vol liggen. En ondertussen zie je de, de, de, de, de troep en de rotzooi. En de, zelfs hele boten die op de kust zijn gegooid... er liggen er gewoon tientallen op een rij. De eigenaar heeft het, het geld gekregen van de verzekering... en die denkt, nou, laat dat vrak maar liggen. Hmm. Eén grote puinzooi. De populaire anti-rookcursus Ik stop ermee... blijkt onterecht te claimen dat 81% van de cursisten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 En uh, ik ga niet wel uh, andere hulp zoeken. Dat was gisteravond op Radio en TV. Het is uh, kwart over zeven. Wat hebben onze gewaardeerde collega's dan aan Buitenlands Nieuws? Elisabeth. Groot-Brittannië kampt nog steeds met ernstige problemen... als gevolg van de hevige sneeuwval. Door wat de Britten the beast from the east noemen... zitten nog altijd honderden mensen vast in hun auto. De hulpdiensten proberen ze er weg te krijgen. En de autoriteiten waarschuwen mensen... om niet de weg op te gaan tijdens sneeuwjachten... Er zijn tot nu toe twee mensen omgekomen door het winterweer. een meisje van zeven. En een man die door het ijs zakte toen hij zijn hond probeerde te redden, schrijft The Guardian. Er is op sommige plekken ruim een halve meter sneeuw gevallen. En voor vandaag wordt nog meer verwacht, zegt deze weerman bij de BBC. We've got the snow showers across Scotland, across the northeast of England running through the central belt, some snow threatens Northern Ireland and we could see some more snow arriving up across southern parts of England and into Wales especially in the afternoon. En in Schotland is het leger ingezet om ziekenhuispersoneel van en naar de ziekenhuizen te krijgen. De Amerikaanse inlichtingendiensten onderzoeken een zakendeal van Ivanka Trump... rond de Trump Tower in Vancouver. Dat melden twee bronnen die dicht bij het onderzoek staan aan CNN. De dochter van president Trump werkte bij de bouw van de toren... samen met een superrijke Maleisische familie. En de deal tussen die twee partijen is nu dus onderwerp van onderzoek. Maar wat er dan precies wordt onderzocht, wordt, uh, is nog niet duidelijk. Nou, het is niet clear exactly why US counterintelligence officials are interested in this deal. If it could be the timing, the proximity to when Donald Trump took office, if it could be the negotiations surrounding this, or the flows of foreign money going through it. En volgens CNN kan het onderzoek in ieder geval een hindernis zijn voor het toekennen van een zogenoemde security clearance aan Ivanka. Daarmee kan ze bij topgeheime informatie. Eerder deze week bleek al dat haar man Jared Kushner die clearance in ieder geval niet krijgt. Colombia en de Verenigde Staten gaan samenwerken om de productie van cocaïne en de teelt van coca in het Zuid-Amerikaanse land tegen te gaan. Persbureau Reuters meldt dat de landen in vijf jaar de productie van cocaïne willen halveren. Colombia is een van de landen waar cocaïne wordt geproduceerd en een groot deel van de drugs zijn bestemd voor de Amerikaanse markt. De Colombiaanse minister van Buitenlandse zaken is optimistisch. Zij hoopt dat op een dag Colombia een land wordt zonder drugs. En in een gevangenis in Gent in België zijn gistermiddag twee sipiers neergestoken door een gevangene. De twee slachtoffers zijn met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn wel buitenlevensgevaar, meldt het laatste nieuws. Tegen de gevangenen zijn nu extra maatregelen genomen om de andere cipiers te beschermen. En de politie en het parket Oost-Vlaanderen communiceren voorlopig verder niet over dat incident. Um, het is rustig op de weg, maar toch wat problemen he, door de kou bijnands. Ja, nou, het valt nu eigenlijk wel weer mee. Want we hadden inderdaad vanmorgen wat bevroren water op de A4 bij het ringvaartaquaduct. Maar dat is inmiddels verholpen. De file daar is weg. Ten zuiden van Breda loopt het verkeer wel vast nu op de A58 van Bergen op Zoom naar Tilburg bij Knopend Sint-Anne. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. Zeven kilometer verder is het gevolg. Een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Uh, vier jaar na de ramp met de veerboot Sewol in Zuid-Korea... staan de nabestaanden nog dagelijks op een plein in Seoul om duidelijkheid over de oorzaak op te eisen. Het Nederlandse onderzoeksinstituut Marin... werkte de afgelopen weken in opdracht van Korea... aan onderzoek naar die ramp. Hoe kon de boot kapseizen en zo snel zinken... Ruim 300 scholieren die op schoolreisje waren moesten het met de dood bekopen. Vandaag rond het Maritieme Research Instituut Nederland dat testprogramma af. En ik heb het erover met Henk van der Boom, een projectleider van het onderzoek. Meneer van der Boom, goedemorgen. Meneer van der Boom. Wij gaan even proberen het via een andere verbinding te proberen. We hebben gewoon meerdere verbindingen, zo'n dag is het. Meneer van der Boom, ik heb inmiddels contact met u, hè, volgens mij... Meneer Van de Boom? Ja? Ja, kijk. Dat klinkt uh, prettig zo. Uh, meneer Van de Boom, En uh, probeer nog één keer. Uh, we hebben via de telefoon met u contact. Niet met die andere verbinding, zeg ik maar even zo. Voor de mensen thuis denken, waar gaat het over? Maar u weet wat ik bedoel. Um, ja. uh, u bent projectleider van het onderzoek hè, naar, naar, de, naar die ramp met die veerboot. Um, waarom is er eigenlijk nu pas dit uh, onderzoek uh, geweest? Het eerste onderzoek in Zuid-Korea heeft wantrouwen van de nabestaande... ...in de regering eigenlijk alleen maar versterkt. En de nieuwe regering en een tweede onderzoekscommissie... ...wilden daarom gedegen onderzoek van een onafhankelijk instituut. Ja, Want het eerste onderzoek, even voor de duidelijkheid, duurde best wel lang hè, al. Maar, maar bracht uiteindelijk geen duidelijkheid. Dus werd er gezocht naar een, een externe partner om dat onderzoek te doen. Hoezo kwam Korea bij u uit? Uh, zij waren op de hoogte dat wij ook het vergaan van de vierboot Estonia hebben onderzocht. Ja. En nog enkele andere schepen die uh, afgelopen jaren zijn vergaan. Ja. Zo kwamen we ons terecht en wij uh, zijn blij dat we met onze Nederlandse kennis... en onze unieke testfaciliteit kunnen bijdragen... aan het begrijpen van deze nationale ramp in Korea. Ja, U deed ook de Herald of Free Enterprise, begreep ik? Daar we ook bij betrokken. Ja, Althans, deed u, u deed het onderzoek naar de oorzaak gemeden. Um, ja, wat, wat, wat bedoelt u met die unieke testfaciliteit? Wat, wat bedoelt u daarmee? Uh, ja, voor dit onderzoek uh, hebben we hele grote testpacients nodig... Het gaat om het draaien en kapsijzen van het schip. En dat kan eigenlijk alleen met modelschepen van ongeveer zes meter lang onderzocht worden. En daar heb je dus een vrij groot testpercent voor nodig. Ja. Tweede fase is het vollopen en zinken. En daarvoor is het schip helemaal gemodelleerd qua compartimenten. En die testen worden uitgevoerd in vacuüm. En wij hebben als enige op de wereld eigenlijk een faciliteit... Uh, waar we dit soort testen in vacuum kunnen doen. Ja, want even nog voor de duidelijkheid. U bouwt eigenlijk een model van het schip. Uh, zet dat ook weer in het water. Probeert ook de omstandigheden weer uh, golfslag en dergelijke dan na te maken? Na te ja, bootsen. dat kunnen we allemaal nabootsen bij Marin. In dit geval uh, waren geen golven en wind uh, aanwezig. Dus het gaat eigenlijk alleen om uh, de stroom en, uh, en het schip zelf. Ja, wat dan ook gelijk... Uh, de vraag uh, duidelijk maakt. He. De omstandigheden waren heel mild eigenlijk. En hoe kon het dan toch gebeuren? Ja, dat is de grote vraag. Uh, aan boord uh, was geen uh, zwarte doos en ook geen ladingcomputer. Dus er is eigenlijk heel weinig bekend van uh, de stabiliteit van het schip... en wat er precies aan boord is gebeurd. En uh, wij zoeken dus met terugwerkende kracht uh, via al die proeven uit... Uh, welke scenario's het meest voor de hand uh, liggen. Ja, ik begrijp dat bij dat vollopen, het kapseis en dan uiteindelijk het zinken, dat u dan een, een, een plexiglas model gebruikt, zodat u ziet waar dan het water allemaal naar binnen loopt? Ja, uh, dus we hebben daar een speciaal uh, carbon model voor gebouwd, ja. uh, zodat we alle volumes aan de binnenkant van het schip uh, op modelschaal hebben. En dus ook de waterdichte indeling, uh, de tanks en, en de ruimen. En ook alle instroomopeningen en ook de uitstroom van de lucht natuurlijk uh, is allemaal uh, gemodelleerd. Nou hmm. hoorde ik dat er nabestaanden bij waren toen u ging testen met dat vollopen van het schip en het uh, kapseizen. Hoe was dat? Was dat gewoon hier bij u in uh, Nederland trouwens? Ja, we hebben de afgelopen maanden uh, een groep van 24 Koreanen. Uh, bij het onderzoek gehad, waaronder ook een zestal mensen als vertegenwoordigers van de, de ouders, van de kinderen die zijn uh, overleden. Ja. Um, en ook twee vaders. Um, ja, en dat is natuurlijk heel aangrijpend en soms ook emotioneel. Ja, kan me voorstellen. Uh, we beseffen eigenlijk op ieder moment voor wie we dit onderzoek doen. Ja. Um, kon u ook wat duidelijkheid bieden al aan, uh, aan die mensen? Weet u al iets meer? Uh, nou, we hebben nog ongeveer we hebben nu uh, zo'n 300 situaties uh, beproefd uh, en het zal nog een week of drie vier vergen om uh, daar de feite conclusies uit te trekken. Mm -hmm. Um, ...zodat we in april onze rapportage aan Korea zullen doen. Maar we hebben al wel gezien dat uh, de oorzaak is niet uh, te wijten aan een, een enkelvoudige factor. Uh, het is wel een, een samenloop van omstandigheden. Er zijn uh, wel een aantal factoren in het geding. Ja, is aan ons uit te leggen welke factoren dat zijn? Ja, dat is eigenlijk een hele reeks van uh, de startsituatie van het schip. Uh, met name de stabiliteit, de lading die aan boord was... Het feit dat die lading niet voldoende vast stond. Uh, de eerste twaalf uur dat het schip heeft gevaren. Uh, wat er toen gebeurd is aan boord, ook uh, met het oog op stabiliteitsvermindering. Ja. En uiteindelijk ook het sturen zeg maar, uh, bij het kapsijzen. Ja, Ik begreep ook dat de kinderen moesten ergens uh, in een cabine blijven, wat ook geen goede beslissing was. Daar is ook de kapitein uh, uiteindelijk uh, voor opgepakt, hè? Ja, dat ja. klopt niet zozeer onderdeel van ons onderzoek, wij richten ons op het schip, ja. maar uh, het is zo dat, dat had uh, geen invloed bedoelt u? Nee. toen de bemanning uh, van boord werd gehaald, eigenlijk nog steeds via de Intercom uh, de opdracht aan de kinderen was om in hun uh, cabins te blijven. Ja. Terwijl de kapitein al zelf van boord ging. Meneer ja. Van der Boom, uh, u bent projectleider bij Maritiem Research Instituut in Nederland uh, en in maart, eind maart, dan uh, gaat u rapporteren aan de Koreanen. Zeker. Dank u wel voor uh, uw inzicht in uw uh, werk. Graag gedaan.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 Neo-Rauch in de Fundatie Zwolle, met een groot overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl Start met beleg vanaf 1000 euro en ontvang 50 euro startgeld. Kijk op evi van Oeh, och, heeft u last van gewrichtspijn?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 Veel landen reageren boos op een besluit van president Trump... die wil Amerikaanse bedrijven extra laten betalen... als ze staal en aluminium uit het buitenland halen. Het besluit voor die importheffingen leidt al tot rode cijfers... op de beurzen in Japan en Zuid-Korea. Veel investeerders zijn bang voor een wereldwijde handelsoorlog. In de Peel in Brabant staat sinds gisteravond een stuk hei in brand... en de brandweer probeert het vuur onder controle te krijgen. Eerder deze week brak er ook al brand uit in het gebied. De brandweer denkt dat er mogelijk sprake is van brandstichting. En steeds meer gemeenten willen een autovrije of autoluwe binnenstad. En daar wordt flink op ingezet bij de gemeenteraadsverkiezingen. Detailhandel Nederland maakt zich daar grote zorgen over. Want als mensen niet meer met de auto boodschappen kunnen doen of winkelen... dan heeft dat desastreuze gevolgen voor de winkeliers, waarschuwt de organisatie. Bij weer Plaza deze ochtend. Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Winfried. Hoe uh, is het buiten? Hier en binnen is het redelijk comfortabel. Maar ja, ja, ja het, Hier, het, he? het is... Uh, het is nog steeds schuur inderdaad, het waait nog steeds behoorlijk. We hebben temperaturen op dit moment tussen min 4 in Zeeland en min 9 in het noordoosten en oosten van ons land. Nou ja, en daar staat een wind bij van uh, 4 tot 7 boven. Kun jij wel op je vingers natellen hoe koud dat aanvoelt? Uh, in ieder geval heel erg koud. Uh, goed aankleden, handschoenen, muts, sjaal, alles wat je kunt bedenken, haal het maar uit de kast. Want dat is ook gewoon vandaag weer nodig. We hangen daar dan ook elke keer een cijfer aan vast. Hè? Dat, dat, die, die, die gevoelstemperatuur. Ja. Wat dan, dan, dan denk ik altijd, dat wordt maar eventjes uit hoogroet getoverd. Maar er zit wel een module achter. Hè? Of een model ja, achter. Nee, er is, ja, er is echt wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Het heeft te maken met warmteafvoer van de huid. Kijk, als jij, eh, bij, zomers merk je dat niet zo. Maar jouw huid verliest altijd warmte. En eh, zwinters merk je dat natuurlijk wel. Dan voel je dat het koud is. En als er nou wind overheen blaast, dan wordt die warmte van die huid sneller afgevoerd. En hoe meer wind er overheen staat hoe sneller dat dan weer afgevoerd wordt. Ja. Nou ja, en dat is dus een maat voor uh, die gevoelstemperatuur. En als het dus uh, koud is en heel hard waait, ja, dan voelt het dus kouder aan. En het heeft inderdaad ook wel uh, gevolgen, want bij min, uh, min 10 tot min 15... normaal gesproken, zonder al te veel wind, ja, gebeurt er nog niet direct heel veel. Maar doe je dat met wel veel wind, ja, dan, uh, dan gaat het allemaal een stuk sneller... dat je, dat je onderkoelingsverschijnselen krijgt. Ja, um, en het wordt warmer. Ja, het wordt uiteindelijk warmer, maar het gaat allemaal heel erg langzaam. Uh, dat betekent voor vandaag overigens nog heel weinig. Want in het zuiden komt de temperatuur dan rond het vriespunt uit. Maar in het noorden blijft het gewoon bij min 3. Uh, in de namiddag en avond begint het in het zuiden voorzichtig licht te sneeuwen. En zo tegen middernacht ligt die sneeuwgrens op de lijn Amsterdam-Enschede. Maar ja, het is allemaal wel heel erg licht. Er valt misschien één lokaal een keertje 3 centimeter. Vier misschien in uh, Zeeland en Limburg. Maar daar blijft het bij. Die zon verpietert. En morgen is het dan op veel plaatsen weer droog met van het zuiden uit zon. Morgen komt de temperatuur in het zuiden dik boven. Boven nul, plus 4, plus 5 misschien. Maar in het noorden blijft het gewoon vriezen. Duidelijk Marco, dankjewel. Tot straks bij ons Dan de files. Weinig problemen op de weg nu. Bij Preda loopt het verkeer wel wat vast op de A58 vanuit Bergen op Zoom. Tussen Knopen, Prinswiel en Ulvenhout 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Er stond daar een kapotte vrachtwagen, maar die is inmiddels weg. De weg is vrij.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 In Centro, een IT-bedrijf. Het is uh, zes minuten over half acht. U luistert naar het NMS Radio 1-journaal. Het zijn nogal spannende dagen voor Europa. Zondag moeten de leden van de SPD in Duitsland nog ja of nee zeggen... tegen een uh, grote coalitie of voor een grote coalitie met CDU, CSU... En dan ook gelijk spreken ze zich dan uit over de grote ambities voor Europa. Zondag zijn er ook verkiezingen in Italië, ook van belang voor Brussel. En vandaag staat de EU ook elders in de schijnwerpers. In Berlijn presenteert de premier Rutte vanmiddag zijn plannen met Europa. En rond diezelfde tijd geeft in Londen dan weer de Britse premier May mee meer duidelijkheid over wat zij voor ogen heeft met Groot-Brittannië na de brexit. Dus we gaan zo naar Londen, maar eerst naar Berlijn... want daar is onze EU-correspondent Thomas Peck schoor. Thomas, um, premier Rutte heeft al eerder aangegeven... dat visies uh, niet echt zijn ding zijn. Dat is al wel eventjes geleden overigens, maar toch. <lacht> Van waar dan deze Europa toespraak? Ja, hij zal toch echt zijn visie uh, moeten geven. En dat zal hij ook willen doen, daar komt hij niet omheen. Hij wil zich hier namelijk neerzetten als de nummer drie van Europa. Rutte weet ook, de nummer één en twee positie... die zijn eigenlijk wel vergeven. Uh, die zijn altijd voor de bondskanselier van Duitsland... Uh, in dit geval Angela Merkel... en altijd voor de president van Frankrijk, Emmanuel, Emmanuel Macron. Maar uh, hij zal hier willen laten zien... ik heb ook plannen met Europa, uh, ik heb ook ideeën... Uh, en ik wil me daarin mengen in, in dat debat. Ik wil dat niet alleen door Duitsland en Frankrijk laten, be laten bepalen. En je hoort toch ook wel veel in Brussel... dat Rutte die informele nummer drie is. Niet omdat hij uit een van die grote landen komt... want dat is Nederland nou eenmaal niet... maar wel omdat hij er al heel lang zit. Omdat er een groeiende groep uh, liberale leiders in Europa is. En daar is Rutte er een van. En toevallig is hij degene die uit het grootste liberale land komt. Dus zal hij vandaag hier zijn ideeën geven en hij zal dan ook echt uh, meer moeten zeggen... dan ik wil bezuinigen, ik wil op de centen letten. Hij zal grotere plannen moeten geven... om ook die nummer drie positie echt waar te maken. En wat kunnen we inhoudelijk verwachten dan? Ja, niet heel veel grote nieuwe plannen, hoor. Want Rutte heeft van alles al wel over Europa gezegd... maar altijd eigenlijk op verschillende podia. Uh, nooit alles eens uh, samengebald als één grote Europa-speech. Nou, dat gaat hij hier vandaag doen. En dan zal hij ongetwijfeld uh, gaan hameren op betere grensbewaking. Uh, dat is echt een van die punten waar Rutte van zegt... daar is de EU nuttig op uh, terrorismebestrijding. Uh, op innovatie ook. Uh, Rutte zegt er moet minder geld besteed worden aan landbouwsubsidies. We moeten juist subsidies in gaan zetten... om de economie van Europa uh, te, te verbeteren, sterker te maken. Dus mm. bijvoorbeeld innovatiesubsidies. En wat daarbij belangrijk is, hij zal het allemaal in het Engels doen, in Berlijn. Uh, alle ambassadeurs in Berlijn van de EU-landen zijn uitgenodigd. Die zitten op de eerste rij met het idee... dat zij gaan doorgeven aan hun hoofdsteden... dit is wat Nederland wil met, met Europa... Dus is echt een internationaal podium hier pakken. Maar dat klinkt toch heel anders dan uh, de reputatie die Rutte heeft in Brussel... als Mr. No, die toch voor heel, vooral heel veel dingen niet wil die Brussel wel wil. Um, dat gaat dan toch een andere ja. kant op, of niet? Ja, hij gaat, uh, hij gaat proberen in ieder geval dat, dat Mr. No van zich af te schudden. Uh, hij wil niet bekend staan als de nieuwe Brit. Uh, als de Britten eruit zijn dat hij degene is die altijd nee zegt. Mm. Dus daarom komt hij met al die eigen plannen. Maar waar Europa dan ook wel heel erg op zal letten is... wat wil Mark Rutte met de eurozone plannen? Want daar zijn hele grote plannen over. Merkel en Macron hebben samen al van alles besproken... over grotere budgetten, budgetten voor de eurozone. Uh, noodfondsen voor de eurozone. En daar staat Rutte toch altijd wel heel erg op. De rem. Rutte zegt, we moeten er juist voor zorgen dat elk land individueel zijn dak repareert... en dat wij niet op dak van de buurman hoeven te kruipen... om vervolgens dak te, dat dak te gaan repareren. Ja, dat is een hele andere toon. En hij zal vandaag toch ook moeten laten zien... hoe die twee tonen, die toon van Angela Merkel en Macron... en die toon van Mark Rutte, hoe die te combine combineren zijn... tot één Europees plan. Ja. De dag van Rutte zou het uh, zijn, uh, althans had het moeten zijn... maar het wordt waarschijnlijk de dag van mei. Dus we gaan ook even naar Tim de Wit in Londen. Want alle aandacht is ook voor mei vandaag... Misschien wel meer voor mee. Uh, Tim, is dat terecht? Uh, gaat ze meer vertellen over uh, wat er moet gebeuren na de brexit? Ja, dat is wel wat iedereen uh, verwacht. Kijk, je merkt uh, de afgelopen dagen hier... dat de spanning en ook de druk op mee enorm uh, is opgebouwd. Dat begon uh, begin van de week al toen Labour, de grootste oppositiepartij... hier met een ommezwaai kwam in hun, uh, in hun Brexit koers. Zij willen in een douane-unie blijven. Zij willen in feite een zachtere brexit. Kwamen dus als eerste grote Britse partij met meer duidelijkheid. Nou, dat verhoogde natuurlijk de druk op mee. En er kwam van de week ook nog eens een flinke rel bij met Brussel... Toen uh, Michel. Barnier, dat is de hoofdonderhandelaar namens de EU over de Brexit... die draaide nog maar eens even de duimschroeven aan... Ja, op het ja. punt van de grens tussen Ierland en Noord-Ierland... waar ze hier in Groot-Brittannië enorm boos over werden. Ja. Nou ja, dat zorgt er allemaal natuurlijk voor dat die druk op mee vandaag gigantisch is... om ook met echt wel iets te komen. Ja. Ja. Weet je dan al een beetje welke kant het om gaat? Ja, we weten het een beetje. Kijk, we hopen vooral op meer details van Theresa May... over hoe ze haar Brexit-plannen nou precies vorm wil geven. We weten van haar dat ze een harde brexit wil, zoals het wordt genoemd. Ze wil zoveel mogelijk banden met de EU verbreken. Ze wil uit de interne markt, ze wil uit de douane-Unie... zodat de Britten, zoals ze zelf zeggen... helemaal verlost zijn van Brusselse regels. Maar wat ze tegelijkertijd gaat doen vandaag... is wel aansturen op een toekomstige handelsrelatie... waarbij de Britten... Ze mogelijk de voordelen kunnen blijven benutten... van die interne markt. Dat betekent dus zonder tarieven blijven handelen. Ook zoveel mogelijk zonder grenzen blijven handelen. Zonder grenscontroles blijven handelen. En in de praktijk zal dat betekenen... dat Theresa May zal aansturen op een soort... half in en half uit de interne markt. Ja, Het probleem ja. daarvan alleen is... daarvan zeggen ze in Brussel... dat vinden we onbespreekbaar. Je kan niet en die harde brexit willen... maar ja. toch ook nog willen profiteren van die interne markt... op de een of andere manier. Dat is een beetje wel de lusten en niet de lasten. En ik ben bang, als Theresa May inderdaad met dat plan komt vandaag... Ja, dan schieten we misschien in die hele brexit-discussie... niet zo heel veel op vandaag. Maar dit is misschien ook een beetje het spel dat gespeeld moet worden. Barnier roept dat, of komt met dat plan hè, voor de brexit... waar Ierland dan in zit, uh, meekomt nu weer met een verhaal... waar Brussel niet zo blij mee is. Nee, ja, inderdaad. Kijk, ik ben bang dat, dat we gaan zien uh, in de hele brexit-discussie dat het hart tegen hart gaat, gaat blijven zijn. Uh, dat de partijen, beide partijen, geen centimeter voorlopig nog gaan toegeven. Kijk, in Brussel vinden ze gewoon dat mee realistisch moet worden, uh, hè, dat ze met een veel duidelijker plan moet komen. Terwijl meedenkt. ook in de EU zitten genoeg landen die heel veel baat hebben bij een goede deal, waaronder Nederland, waaronder Ierland, die enorm veel zaken doen met de Britten. Dus uh, zij moeten maar eens over de brug komen. Uh, het is, zoals ze in het Engels zeggen, een beetje het spel: who blinks first? Wie knippert het eerste met zijn ogen? En ja, het probleem is alleen de tijd dringt. Eind dit jaar moet er echt een Brexit-deal zijn. En ja, ik ben heel benieuwd of we na die speech vanmiddag iets dichter bij zo'n deal komen. Maar eh, de kans is groter dat we nog altijd heel ver weg blijven van zo'n deal. Ook na vandaag. Twee belangrijke toespraken, dus vandaag mee in Londen. En daar was Tim de Wit. Dank je wel. En dus Mark Rutte vanuit Berlijn. En daar was Thomas Pekshoor. Dank beiden. We gaan het ijs op. Martijn gaat het ijs op, moet ik zeggen. Want die gaat curlen. Martijn, hoe gaat het? Nou, het gaat hier best goed. Op de achtergrond hoor je de veegmachine. Kijk. Even al het viezigheid van het ijs af aan het halen. Er, ligt nogal, hè? er staat natuurlijk een flinke wind, dus er ligt redelijk wat zand en dergelijke op. En dat kun je met curlen niet gebruiken. En ik ben in Friese Veen bij IJsclub Vooruit. Uh, dit is een plas van ongeveer naar 200 bij 150 meter. In de zomer wordt hier gevist, maar nu is het natuurlijk bijna helemaal dichtgevroren. Niet helemaal, want er staat ook wat wind op. Maar kan er hier gecurled worden? Ja, en zijn ze druk bezig met de laatste voorbereidingen. Er komt nog iemand aanrennen met een fluitketel, uh, met water. Erin. En hier is ook iemand bezig om met een groene gieter water op het ijs te gieten. Waar, waar is dat nou voor? Ja, nou, we hebben de lijnen van de cirkels op het ijs getekend. En die moeten nog even ingezield worden. Zodat ze niet zo gauw er een steen overheen komt of je met je voet erop gaat staan. Die lijn meteen weer weg is. Ja, dus we dekken het af met water. Dat dek je af met water. Ja. Nou, dat lijkt me ook een koud, een koud werkje, maar het moet gebeuren. Dat is het zeker, ja. Maar het moet inderdaad gebeuren, want anders dan... Ja, dan is de basis van het curlen vertrokken. En dat is niet de bedoeling. Dus we ja, nee. doen ons best om uh, die cirkels op zijn plek te houden. Nou, heel goed, ga daar lekker mee door. Uh, er zijn zes keurlingbanen uh, curl, hier gemaakt. En dat wordt allemaal keurig in de gaten gehouden door Maureen Dasselaar. Jij bent van de organisatie van het NK. Het is het eerste open NK curlen op natuurijs. Lijkt me best bijzonder. Ja, dat is ook heel bijzonder. Um... Ik denk dat we in een hele korte tijd in de afgelopen weken dit toernooi hebben neergezet. En uh, ja, we zijn heel blij dat we dat in zo'n korte tijd bewerkstelligd hebben. Ja, het is een open NK. dus teams konden zichzelf inschrijven. Dat was razend, uh, ging razendsnel. Eigenlijk 24 teams, dat werden 36 teams. Binnen 24 uur was het vol. Waar komt die populariteit vandaan? Nou, ik denk dat we eigenlijk te maken hebben met een aantal factoren. We hebben net de Olympische Spelen gehad... waarbij verschillende wintersporten weer heel goed op de kaart zijn gezet. Het curlen in Nederland wordt gewoon steeds populairder... En um, ja, mensen willen toch met elkaar uh, uh, op het ijs zijn. He, Hartje winter in Nederland, dat is niet zo heel vaak meer. Dus um, het kan op heel veel plekken nog niet geschaatst worden. Maar uh, ja, we konden deze baan al wel open, uh, openstellen voor Curlen. Dus, uh... ja, ze zijn er nu ook bezig om een rood-wit-lint helemaal rondom de plas neer te zetten. Want jullie verwachten ook nogal wat bezoekers, hè? Ja, we verwachten heel wat bezoekers. Uh, we hebben van de week ook overleg gehad met gemeente en verschillende veiligheidsdiensten. En we verwachten toch wel tussen de 1500 en 2000 man uh, vandaag te verwelkomen. We moeten wel, die mogen allemaal niet op het ijs zijn, want dan, dan gaat het niet goed. Nee, die mogen allemaal niet op het ijs. Alleen deelnemers uh, mogen op het ijs. En de bezoekers kunnen heerlijk uh, onder het genot van Koek en Zopie... Uh, vanaf de kant uh, dit hele spektakel aanschouwen. Nou, vooral uh, die, die Zopie lijkt me fijn, want het is, het is goed koud hier. Nou, De stenen liggen nog niet op het ijs, maar die gaan we dadelijk erbij pakken. En dan zal ik ook eens even kijken of ik hier zo'n steen kan werpen. Martijn van der Zanden, dus vanaf het ijs daar. Dankjewel. Het is uh, 30 minuten voor 8. Uh, meer sportnieuws, toch Elisabeth? Ja, zeker. Atleet Rutger Smit heeft gisteravond in Langste Lijnen-Omstreken keihard uitgehaald naar het Internationaal Olympisch Comité. Volgens Smit is het namelijk een schande dat er Russen deelnamen aan de Winterspelen van Pyeongchang. Ik ben woest. Je moet, je moet hard optreden tegen zoiets. Er wordt systematisch doping uh, gebruikt. Uh, um, gesubsidieerd door de overheid. Ja, je je over hebt nu over die Sochi, soort... hè? Nee, nee, over het algemeen. Rusland en over het algemeen. Dat wordt aangestuurd door de overheid. Hoe weet je en, dat? Daar nou, zijn toch bewijzen voor. Rodchenko heeft dat toch gezegd. De hoofd van een laboratorium. Die ja. heeft dat toch allemaal naar buiten gebracht. Maar dat bewijst niet dat iedereen gebruikt. Ja, jawel. Dat bewijst wel dat zegt, iedereen die, gebruikt. Die, die mensen die net hebben medailles hebben gekregen, die hebben doping gebruikt. Geloof mij, iedereen in Rusland gebruikt doping. Ja, en dat Smit Woest woord van dopinggebruik is op zich niet zo gek... maar liefst drie keer kreeg hij pas later een medaille... omdat er iemand achteraf werd geschrapt die, die doping had gebruikt. Wie Olympisch kampioen wordt, verdient een huldiging. En dus liep het Friese dorp Tienje uit om Suzanne Schulting in het zonnetje te zetten. Binnenkort wordt zij natuurlijk gehuldigd in Heerenveen haar woonplaats. Maar hier heeft ze leren schaatsen. Heel erg bedankt voor uw Olympisch kampioen, Suzanne Schulting! Ja, is fantastisch. Uh, geweldig omdat dat in je eigen dorp mee te mogen maken. Dat ze dat voor mij organiseren voelt heel speciaal. Ja, een schutting kreeg van haar dorpsgenoot een paar Friese doorlopers cadeau. Maar die zal ze de komende weken niet veel gaan gebruiken. Want de wereldkampioenschappen Short Track komen eraan. Ik ben er inmiddels alweer begonnen met trainen. En uh, ja, dan toch rustig werken naar het WK. En dan vertrekken we volgende week vrijdag naartoe. En hoeveel ga je nou trainen de komende tijd? Uh, in dezelfde uh, hoedanigheid uh, als ik hiervoor deed, Dus twee keer per dag, zes dagen in de week. Ja, dat is niet weinig. Gaat we gewoon door. Ja. Ja. Uh, en op de WK Indoor Atletiek staat vandaag de 60 meter voor vrouwen op het programma. De afstand waarop Daphne Schippers een van de topfavorieten is. Schippers heeft een paar moeilijke jaren achter de rug. En het terugvinden van het plezier in de sport was dan ook heel belangrijk voor haar. Ja, misschien dat ik gewoon in totaal wat relaxter ben. Dus ook met dingetjes omgaan en met training. Ik ja, kan misschien wat meer ontspannen. En, en minder van ik moet nu dit, ik moet nu dat, ik moet nu daarheen. Ik, moet nu, ik had altijd het gevoel dat ik dingen moest. En nu, ja kan ik veel meer genieten van dingen omdat ik daarvoor iets meer tijd voor heb en rust voor heb. En om half twaalf loopt Schippers de series op de 60 meter. Vanavond wordt ook de uh, halve finales en de finale gelopen. Goed zo, dat was het sportnieuws. Hoe gaat het op de weg, Wijnand? De meeste plaatsen gaat het heel goed. We zien het nu wel stilstaan op de A8 richting Amsterdam bij de brug bij uh, Zaandam. Niet helemaal duidelijk wat daar aan de hand is. De vertraging is ongeveer drie kwartier. En ook op de N246 daarachter loopt het nu vast bij Westzaam. Op de A16 Antwerpen richting Breda staat verder een van de weinige files. Bij knooppunt Galder vier kilometer. En op de A59 richting Den Bos, tussen Maden en knooppunt Hooipolder vijf kilometer.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 Goffa was het. How about a little love? Het is zeven uh, minuten voor acht. Veel Nederlanders lopen risico op gehoorschade. Dat komt omdat ze zich... Ja, dat, uh kunt u ook wel verwachten, zich blootstellen aan gevaarlijke geluidsniveaus. En in veel gevallen weten ze, ook, weten ze dat wel... maar nemen ze geen voorzorgsmaatregelen, zoals oordopjes. En dat heeft er dan mee te maken dat mensen zeggen... dat ze meer willen genieten van een film of een concert. Dat zeg ik niet zomaar, dat blijkt allemaal uit een Europees onderzoek... in onder meer Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ik praat erover met Diane Smit, KNO-arts in het UMC Utrecht. Mevrouw Smit, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die cijfers, ik denk dat u daar niet zo van schrikt... Hè? want dat is een terugkerend uh, verschijnsel dat mensen veel risico lopen. Maar die motivatie, dat mensen zeggen... ja, ik wil nou eenmaal genieten van muziek en films, schrikt u daarvan? Nou, op zich niet. Het is iets wat uh, we toch al enkele jaren weten. En dat is ook niet alleen vanuit de cijfers vanuit uh, deze Europese landen, maar ook door de Wereldgezondheidsorganisatie zijn eigenlijk dergelijke cijfers al wel bekendgemaakt. Dat ja, meer dan 1 biljoen jonge mensen uh, uh, op de wereld risico lopen op gehoorverlies door ja, blootstelling aan lawaai en uh, blootstelling aan harde muziek. Uh -huh. maar, maar, maar, uh, ja, en... maar Dit is ook nog bewust eigenlijk hè? Want uh, dat blijkt uit dat onderzoek Dat mensen zeggen ja ik weet wel dat het, dat het misschien niet goed is Maar ja ik wil ook goed genieten van die muziek En, en, en filmmuziek uh, blijkbaar ook uh, slecht voor je horen um, ja. Dus, dus dat bedoel ik eigenlijk Dat, dat, dat mensen het bewust doen ja, nou die bewustwording. En de vraag is inderdaad of mensen zich echt realiseren wat de consequenties daarvan zijn. Soms, dat zeggen er ook bijvoorbeeld wel jongeren na bijvoorbeeld bezoek aan hun horecagelegenheid. Zo van, goh, ik heb daarna een piep in mijn oor. En die gaat misschien daarna ook wel weg. Uh, maar of mensen zich er echt bewust van zijn dat dat soms wel blijvend schade kan geven. Dat is maar de vraag. Uh, ook al weten ze wel dat harde muziek misschien schadelijk kan zijn voor het gehoor. Maar dat mensen zich echt realiseren of beseffen dat het hun echt zou treffen en hun goed kan beschadigen. Dat is maar zeer de vraag. Ja. Um, en dan zijn het vooral de, de oordopjes die de boosdoeners zijn? Nou, dat is moeilijk te zeggen. We weten natuurlijk ook dat bijvoorbeeld het uh, bezoek aan uh, festivals in Nederland, er zijn natuurlijk heel veel festivals, waarbij Eigenlijk als je harde muziek voor een lange duur, die combinatie, daarvan weten we dat het gehoorschade kan geven. Ja. Dus bijvoorbeeld vooral in een festival waarin men menige uren bij harde muziek in de buurt is. Dat kan ook duidelijk een bron zijn van risico op gehoorverlies. Ja. Wat zijn de voortekenen? De voortekenen vaak in het, uh, merken mensen wel dat één, pijnlijk zou kunnen zijn. Mm -hmm. Maar ten tweede ook die piep of die suis waar ik het net over had. teamtjes zoals we dat noemen. Mm -hmm. Daarvan weten we echt van goh, als je inderdaad na bezoek uh, dat gaat horen. Dan weten we inderdaad dat je echt aan te veel lawaai hebt blootgesteld hebt gestaan. En dat het eigenlijk een teken is van wat schade in het oor. En in sommige gevallen inderdaad, herstelt dat ook wel. Maar dat is zeker niet en een aantal mensen zien we ook dat die piep of die ruis, dat die kan blijven. Ja. En eh, dat als je dat gehoor ook gaat testen, dat je daar ook tekenen van gehoorverlies in ziet. Ja. 85% van de jongeren zet het volume van hun telefoon te hard, blijkt ook uit onderzoek. Er is nog veel werk te doen dus. Diane Smit, KNO-arts van het UMC Utrecht. Dank u wel. Dank u wel. Zometeen in het NWS Radio 1 Journaal gaan we naar de Brabantse Peel. Want u hoort het, daar is opnieuw een brand. En er was al eerder deze week een uh, veenbrand. Die was al heel moeilijk te bestrijden. En wat er nu meer aan de hand is, hoort u zo. En ook uh, gaan we het hebben over drugsgebruik in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland vindt dat dat helemaal uitgeroeid moet worden.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 Met de eerste kandidaat in de zoektocht... naar de beste leraar Nederlands van Nederland en België. Met Gideon Samson over zijn hilarische kinderboekzet. En met René Appel. Hij bespreekt de TNA van Kjeldnuis. De Taalstaat met Frits Spitz. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. 5 Lijn Taalstaat. Het nieuws van alle kanten.